Met het, het aantal doden dat in Syrië is gevallen is tot zeker 2600. 400 meer dan eerder werd gedacht. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bekendgemaakt. Half maart begonnen in Syrië demonstraties tegen de regering... die met harde hand werden neergeslagen. De VN baseert zich op naar eigen zeggen betrouwbare bronnen in het land... De komende weken wordt extra gecontroleerd bij spoorwegovergangen... om te voorkomen dat mensen nog snel even voor de trein langs oversteken. Dit jaar zijn daardoor al 25 ongelukken gebeurd waarbij drie doden zijn gevallen. De campagne is vooral gericht op brugklassers. Scholieren bedachten zelf de slogan... Wil je blijven leven? Wacht dan even. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond wil dat boeren meer mogelijkheden krijgen... om wat te doen tegen de overlast door wilde zwijnen... De afgelopen vijf jaar is de schade aan gewassen zoals maïs en graan fors toegenomen. Wilde zwijnen zijn in Limburg alleen toegestaan in Nationaal Park de Mijnweg, maar de afgelopen jaren komen ze op steeds meer plaatsen voor. De brandwondenstichting en brandwondencentra adviseren om geen brandgel meer te gebruiken in sfeerhaarden en sfeerlichtjes. Er gebeuren de laatste maanden veel ongelukken mee. Vooral tijdens het bijvullen kunnen steekvlammen ontstaan, waardoor kleding als een fakkel in brand kan vliegen. Bovendien blijft de gel aan de huid plakken en doorbranden. Een van de twee overlevenden van het Russische vliegtuigongeluk van vorige week is aan zijn verwondingen overleden. Het is een van de ijshockeyers die in het toestel zaten. Hij had zware brandwonden opgelopen. De dodental van de crash bij de stad Jaroslavl staat nu op 44. De keizers Pingwin Happy Feet is spoorloos verdwenen. Kort geleden werd hij teruggebracht naar Open Zee. De pingwin zou op eigen kracht naar de Zuidpool moeten zwemmen. Maar al enkele dagen krijgen zijn volgers geen signalen meer van het zendertje waarmee de vogel is uitgerust. Mogelijk heeft Happy Feet het zendertje afgeschud. Zo niet, dan leeft hij waarschijnlijk niet meer. Het weer overwegend een bewolk met af en toe wat regen. Vooral een zee vandaag een krachtige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot 21 in het binnenland. Dit was het NL Dit is René Passet van de AMB.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 sentiment the per light per lei. Per lei. cercare Prends nei miei sur, le chiavi che apriranno i suoi. Per imparare a rispettare questa inquietudine tra noi, poi strapperò dalle mie navi le cose che non osavo dire, per cancellare tutti i suoi duri e le sue paure. Sare mutevisibili, estremi indispensabili. Parleremo più di ieri, però di noi e mio domani. Certo, soltanto per amarci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 Formerò se vuoi, saremo indivisibili estremi, indispensabili, per le vedi. tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità a quei momenti che troppo presto. van de wind, de blad a cigarette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 So now, a little bit further away, you push in your a little bit further, a little bit further away. Now there's no reason Why while I should say. Say goodbye. Just a. Still love